Christian Bonebakker met het NOS-journaal. In de Griekse stad Hama hebben troepen van president Assad zeker 50 mensen gedood, zeggen inwoners van de stad en activisten. Onder de slachtoffers zouden 21 leden van drie families zijn. Gisterochtend nam het leger een wijk onder vuur waar veel opstandelingen zouden zitten. Daarbij werden volgens bewoners tanks en mortieren gebruikt. Later drongen militairen de wijk binnen, waar ze huizen binnenvielen en de bewoners doden. De opstandelingen in de wijk zouden medestanders uit andere wijken van Hama hebben gevraagd om versterking.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 Het weer vannacht overwegend droog, minimaal rond 12 graden. In de ochtend aan zee een enkele bui. Smiddags in het binnenland zwaardere buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was de Zandvoort. heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Function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 Dat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 Wil. Zij maakt het verschil tussen alles wat ik had, en hoe ik dat opeens ging leven, wat met op lood staat, geschetst, kan met.